In Griekenland is ook de tweede poging mislukt om een coalitieregering te vormen. De leider van de radicaal linkse partij Syriza, Alexis Tsipras... voerde zonder resultaat gesprekken met de socialistische PASOK-partij... en de conservatieve partij Nieuwe Democratie. Tsipras wil af van de afspraken met de EU en het IMF... over de ingrijpende Griekse bezuinigingen. De twee andere partijen voelen daar niets voor... omdat Griekenland dan niet meer kan rekenen op miljardensteun. Tsipras zal zijn formatieopdracht morgen teruggeven.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 Nabestaanden van Srebrenica's en slachtoffers houden Karmans en twee andere leidinggevenden van Dutchbed 3 mede verantwoordelijk voor het bloedbad onder Bosnische moslims in 1995. Ondanks de gevaarlijke situatie Dutch Bad, stuurde Dutchbat hun verwanten weg van de compound. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft het contact met een belangrijke milieusatelliet verloren. De ESA gaat ervan uit dat de satelliet Envisat verloren is gegaan. Envisat werd in 2002 gelanceerd en verzamelde sindsdien gegevens over veranderingen in de oceanen en de atmosfeer. De Europese onderzoekers dachten dat die na vier jaar niet meer zou werken, maar de satelliet heeft het tien jaar uitgehouden. Envisat had de omvang van een vrachtwagen en was daarmee de grootste satelliet die in Europa is gebouwd. Het weer...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 KWF Kankerbestrijding. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent specialisten lekker zitten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Leuk dat je luistert. Nienke de Jong, je kunt haar kennen van 3FM of van haar columns in de NRC Next. Die uh, komt zo uitleggen hoe je als vrouw kunt pochen met sporttermen. Benieuwd of ik er nog iets van kan opsteken. En over sport gesproken, we houden je natuurlijk op de hoogte van de stand in Boekarest en die houtkamp. 1-0 nog altijd voor Atletico Madrid tegen Tiek de Bilbao. De Van Falcao, die vorig jaar met Porto Europees topscorer werd met 17 doelpunten. En nu ook alweer Europees topscorer is met 11 doelpunten. 50 miljoen, maar dan heb je ook wat. 1-0 uh, Atletico Madrid tegen Atletico te Ja, lastig. Ja. lastig. <laughs> ja. <laughs> Radio 1, PNN Today. De muziekzender komt terug op tv. Kabelaar Ziggo die neemt uh, het kleine Excite onder zijn hoede. en lanceert volgende week een nieuw landelijk station. Nou, iedere dag duiken we natuurlijk de geschiedenisboeken in. En bij dit onderwerp dringt de vergelijking met TMF zich op. Erik de Zwart was TMF-VJ van het allereerste uur. Erik, goedenavond. Goedenavond. Even, even back in the days. Dat was vast lekker pionieren toen met TMF. Ja, dat was in 1995. Dat is toch alweer 17 jaar geleden. En uh, dat, ja, dat, was, dat was allemaal nog heel erg analoog in die tijd. Dus dat betekende dat alles wat je ook aan het... Uh, aan de beeldband die we toen nog hadden moest toevertrouwen, Dat moest ook echt uitgevoerd worden. Weinig trucjes eigenlijk. Ja, en ik weet het nog wel. Uh, ik weet niet of ik de allereerste beginuitzendingen uh, weet. Maar wat ik me kan herinneren van jou en van Isabel en, en Toet Fabienne natuurlijk. Een uh, beetje bordkartonnen decoortjes hè? Het het, inderdaad, wat dat betreft, het moest allemaal goedkoper dan goedkoop gemaakt worden. Dus dat betekende dat er ook inderdaad geen, geen echt geld was voor grote decors. Uh, je moest met één camera moest je eigenlijk alles doen. En dan moest je wel proberen om het ook een beetje levendig een beetje te krijgen. Ja. En uh, ja, door middel van bijvoorbeeld een, een rijertje al met de, de camera. Nou, dat was al, was al heel redelijk spectaculair. Nou, wanneer ik ra radio dan denk ik een rijertje van de camera. Ja, nee, inderdaad, dat moet ik even uitleggen. Dat is natuurlijk dat, is dat, dat de camera ook beweegt en ondertussen jou in beeld houdt. Dat suggereert dus een zekere snelheid. Ja, ja, ja, ja. Even, even terug naar hoe dat dan was, want was het echt zo... Dan zat je in het decor, dat, dat zat een beetje houtje touwtje aan elkaar... en er ging natuurlijk ook wel eens wat mis, neem ik aan. Ik heb, ik heb wat af en toe wel rare dingen met interviews meegemaakt. Uh, Mariah Carey mocht ik een keer interviewen. Toen ging ja. het brandalarm af tijdens het interview. Even, dat dus is wel leuk. Even een fragmentje van jou met Mariah Carey. Well, Mariah, we're back on the air. Uh, I've got some questions here on uh, our fax machine. Misschien could we have some numbers in belt, it's a bit. I'm your biggest fan. Can I ask two questions? How did you become a singer? Um, I've been singing all my life and my mom eh, was an opera singer. What is that? That's the alarm. That's the Mariah Carey alarm, probably. Uh -oh. <laughs> big star in the house. They're running around and it seems to be some sort of a problem. So perhaps we should. This is live TV, wel why not. Is there een fire exit located somewhere? Ja, well, I don't think it's something wrong. 98 was dat, TMF, mooi verhaal. En hoe, hoe loste je het toen op? Toen kwam gelukkig onze vaste producent Herman Braakman langs. Die trapte het brandalarm van de muur af en toen was het over. Ik zei, nou hij heeft niks in de hand, al vaker hier. En toen bleef ze gelukkig zitten. Ja, En ik zie het nu ook op beeld, ik zit even met een half oog naar YouTube te kijken, ze was nog uh, slank toen. Dat was uh, zeker van Nee, dat was ja. een absoluut prettige verschijning. Maar uh, goed, uh, gelukkig ben ik niks veranderd. Nee, semol, <laughs> Ja, en wat we dan nog uh, even. Het moeten... is ook nog een tijd dat zij per se vanuit één bepaalde hoek uh, alleen maar in beeld genomen mocht worden. Ik dacht dat het altijd een onzinverhaal was bij haar. Dat, maar nee, dat, dat is echt zo. Dat ze alleen gewoon van de rechterkant of zo ja, gefilmd worden. Ja, dat klopt ook wel, want het, dan, er is iets raars in haar gezicht. Dat zie je ook wel uh, als je de foto's van nu een beetje bekijkt. Er zit iets, iets vreemds in. Maar Erik de Zwart kan je van oh, elke kant filmen, toch? Maakt niks uit. Erik de Zwart kun je van alle kanten hebben. Dat is geen enkel probleem. Nee, uh, die, uh, daar is niks mis mee, hoop ik. Erik de Zwart, dankjewel. je Graag gedaan. Radio 1, The Today. John de Mol die heeft The Voice verkocht aan China. Zometeen hoor je of ze daar een beetje kunnen zingen. En uh, zet ook vooral je webcam aan via radio1.nl. Dan kun je zien hoe ik hier zit mee te bleren. I spent my time watching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 Strength of a turning tide, oh the wind's so soft at my skin, yeah the sun's so hot upon my side. All oh, looking out at this happiness, I search for between the sheets, oh feeling blind, but realized all I was searching for was me. the depths I was meaning and it felt so good to see his face all the comfort invested in my soul or to feel the warmth of his smile when he said I'm Ben Howard, keep your head up. Wat een lekker plaatje, Andy. Heerlijk. Echt uh, een van mijn uh, favorieten op dit moment. Ja, hè? Maar dat, oh. ja, absoluut. Trouwens, uh, atletiek de Bilbao tegen Atletico Madrid. En je hebt nog helemaal niet gevraagd hoe dat nou komt dat uh, twee Spaanse ploegen en de een Atletico en de ander Atletiek heet. Nou, nou dat zal die... ik je vertellen. Ja, maar dan wordt dat een mond. <laughs> 1898 werd uh, Atletiek Club de Bilbao uh, door uh, Britse immigranten gesticht. En Atletic, daar komt het vandaan. Maar in, uh, onder de tijd van Franco moesten ze Atletico heten. Atletico Bilbao heten ze toen tot 1975. En toen hebben ze toch maar weer de oude naam, de Baschische naam... voor hen aangenomen. Atletiek Club de Bilbao. Maar ze staan wel met 1-0 achter tegen uh, Atletico Madrid. Atletico Madrid was sterker, zeker de eerste 20, 25 minuten. Nu zitten we in de 27 e minuut. En komt eindelijk Bilbao een beetje uit de schulp. Probeert kansen te creëren. Roepen veel om penalties, zo gauw er iemand gaat liggen. Maar dat is nog niet gegeven. Nu weer vanaf de rechterkant een aanval. Devert levert slechts een hoekschop op. Of niet? Nee, zelfs dat niet. Want Jodente heeft de bal laatst geraakt. En zo hebben we al 27 minuten gespeeld bijna in uh, Boekarest. Staat het 1-0 voor Atletico Madrid tegen Atletiek de Bilbao. Goed verhaal, Andy. En Zo, je al aan de vrouw? Ja, hoezo? Ja, nee, we hebben zo. <laughs> je lacht zo leuk. <laughs> nee. <laughs> ja, nee, nee dat wou nee, nee, ik niet zeggen. En goed ook. <laughs> ja. nee, ik wou zeggen, we hebben zo meteen een verhaal over waarom uh, in Libanon de mannen maar niet aan de vrouw komen. Maar dat, uh, voor jou is dat helemaal niet interessant. Nee, je, jij bro. bent al voorzien. Maar Als kun je er misschien libanon, wat voor Libanon, dat uh, is ja. ook wel waardig O, oh, jeetje, daar komen we, nee, dan komen we in één keer een het is hoor. Vroeger, okay. in de jaren zeventig neem ik aan of nog steeds? Ja, tuurlijk, tuurlijk, nee, jaren zeventig. Oh. Volgens mij bestaat dat niet eens meer wel in Libanon. Nee? Nee, weet ik ah, niet. Geen idee. <laughs> <laughs> Voor de kleine luisteraar onder ons. <laughs> Een blootje, oh. Gewoon zoveel drugs. Nou, Andy, hartstikke Goh. leuk. Tot zometeen. Dag, eerst uh, Floortje Dessing. Woensdag is het. En dat betekent Floortje Dessing in de studio. We hebben het over mooie en bijzondere reisbestemmingen. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Ja, een van mijn favoriete onderwerpen. De zomer komt eraan, dat betekent festivals. Juhu. Daar moeten we het natuurlijk even over ja. hebben. Ja, weet je wat jammer is bij mij? Uh, drie op reis begint, dat is helemaal niet jammer. Uh, en ik ga daarnaast nog een nieuwe titel maken. Dus ik ben eigenlijk dit jaar dubbel aan het reizen. En het seizoen begint nu. Ik ga volgende week voor het eerst weg naar Australië. Dus vanaf nu ben ik eigenlijk gewoon alleen maar weg, terug, weg, terug, terug. Dus ik mis helaas heel veel van die leuke festivals. Want het is wel ook echt iets voor jou, ja. toch? Ja, zeker. Ja, ik mag, mag natuurlijk niet klagen. Dat is onzin, want ik vind het prachtig dat ik ja. dit mag doen. Maar ik ben gek op festivals, omdat je gewoon... Het is het ultieme zomergevoel. Met je vrienden daar zitten. Op een, op een dekentje, afgetrapt dekentje. Een beetje hangen uit je dak gaan als een goede band speelt, daar wordt mensen mens gewoon gelukkig van. Precies, een beetje hangen in de zon, niet al te veel Precies, doen, ja. niet al te veel willen zien ook. Nee, er zijn gelukkig alternatieven. Um, Iceland Airwaves is zo'n alternatief, in oktober, is een heel leuk festival in IJsland, wat natuurlijk een prachtig land is en waar je steeds goedkoper naartoe kan tegenwoordig. Ja, want we hebben het even, even voor de duidelijkheid, we kennen natuurlijk alle geëikte Lowlands ja, en Pinkpop, die, die gaan we allemaal niet bespreken, maar even, even een paar bijzondere festival in, in Europa. Die pikken we er even uit. Ja. En dit is er dus eentje. Oh, heet het Iceland Airwaves, dat is er zo eentje. Daar komen echt hele, hele bijzondere beentjes naartoe. En vooral heel veel, ja, het is natuurlijk, Iceland, IJsland is onwijs coole bestemming, letterlijk en figuurlijk. Mm. Er is daar een soort, er is steeds gaande, hangt daar een soort vibe. Die mensen, die hebben natuurlijk een klap gehad van de, van de afgelopen jaren, maar die de, die jongeren die hebben, zijn allemaal iets strijdvaardig van jongens vooruit. Uh, er komt ontzettend mooie mode vandaan. Goede muziek komt er vandaan. Mooi design. Ja, uh, nee, meer. maar er is. Uh, hoe heet hij? Sigur, Sigur? Siguros. Siguros komt er vandaan. Um, ja, en eigenlijk moet ik het overlaten aan de expert die hiernaast bestaat. <laughs> want die weet er veel meer van. Diederik van Zessen, goedenavond. Hey, goedenavond. Festival expert. Festival kenner. Groot festival kenner. Groot festival liefhebber in ieder geval. Dit is een goede. Ja, dat is, dat is een te gek festival. Het is wel in oktober, zoals je al zei. Uh, het, is, het is daar koud, dus je gaat daar niet kamperen. Ik zou het je niet aanraden in ieder geval. Maar het is wel buiten? Het is, uh, dus, nee, het, ja, er zijn wel een paar podia een beetje buiten, maar het draait echt in de stad zelf. Rijkjevick, uh, ja. daar heb je echt op de gekste plekken ook overdag. in Gewoon in de bibliotheek hebben ze daar een podium en eigenlijk staat de hele stad in het teken van de, van de muziek. En uh, dan blijkt er inderdaad... Uh, er wordt wel eens gezegd dat iedere IJslander onder de 25 in een band speelt. <lacht> en uh, proef ondervindelijk kan ik zeggen dat het waar is. Maar laten we het even hebben. Want uh, die, iedereen denkt altijd van... Ja, ik ga niet... Dat heb ik ook last van met mijn vrienden. Wij zijn diehard Lowlands-ganger. En ik probeer nu al jaren mensen mee te krijgen naar het buitenland. En zeggen, ja, duur, duur, duur. Maar dat hoeft helemaal niet per se, toch? Jij hebt een aantal opties... Dit... Nou, het hoeft sowieso niet veel te kosten. Er zijn natuurlijk twee manieren waarop je die, die kosten zou kunnen ontduiken. De ene is naar een festival gaan op een plek waar je toch al op vakantie gaat. Uh, dat, is op zich, uh, dat vergeten mensen vaak. Maar je zou natuurlijk drie dagen van je vakantie gewoon lekker naar een festival kunnen gaan. Er is ja. in elk land in Europa wel een gaaf festival in de zomer. Uh, en de andere is dat je gewoon naar Oost-Europa gaat... Het uh, Seaget is een geëikte. Er gaan dit jaar denk ik meer dan 20.000 Nederlanders naartoe. Seaget, Hongarije, best. Ja, is de grap wel een beetje vanaf. Is een beetje voorbij toch, Sieget? Ja. Nou, het is voor ons misschien, of voor jullie. Maar voor de gemiddelde Nederlanders is het natuurlijk nog steeds helemaal wauw, Ja. En de leeftijd ook. Hè? Dus dat is een beetje de leeftijd is echt omlaag gaan van de Nederlanders die er naartoe gaan. Dus ja. het is gewoon, omdat Lowlands elke keer uh, echt ja. in een scheet is uitverkocht. Is het voor heel veel mensen, gek genoeg, het eerste festival waar ze ooit naartoe gaan. Pinkpop staan alleen maar oude lullen. Lowlands is er al uitverkocht. Uh, dus, uh, dus heel veel mensen gaan gewoon voor het eerst met de trein mee naar het Seegat. Ja. ja, dat is wel een ontmaagding die je doet. Ja, dat is wel een, een bijzondere ervaring. Ja, ja zeker. Ja. Maar je hebt er nog meer, en dan vooral in Polen. Daar heb je een paar hele, hele goede festivals. Ja, nou, ik ben dus uh, zelf naar, naar Polen geweest, een opener, twee jaar geleden. Dus Hoe een heet groot dat? opener. Opener. Eh, open air is het eigenlijk, uh. maar dan, je schrijft het als bieropener. En het is grappig, want het is ook gesponsord door Heineken. Um, en die hebben echt grote bands. Dat is het, het Kaliber, rockwerchter, Pinkpop. Gewoon uh, een, twee grote podia. Uh, met, met grote bands. Geen groot nachtprogramma, maar ga, daar ga je gewoon echt naartoe uh, om voor weinig geld grote bands te zien. Zoals, wie staan er dit jaar? Uh, dit jaar hebben ze de, de comeback van The XX. Ze hebben Björk uit IJsland. Dus, oh, uh, dat is een, uh, ja, die hebben echt wel een goede line-up en die zeggen dat ze nog twee grote headliners achter de hand hebben. En ik denk dat dat zo is, want ze hebben eerder al een keer opeens Prince uit de hoge hoed getoverd. Ja. Dus dat zou moeten kunnen. En ja. ja, wat kost dat, zo'n kaartje daarvoor? Minder dan 100 euro voor een weekend. En dan heb je natuurlijk uh, My Favorite uh, Exit in ja, Servië. Ja, dat is uh, dat mijn absolute favoriet uh, festival. Ja, daar heb ik vorig jaar ook al uh, heel grote reclame voor gemaakt. Uh, en dit jaar heb ik er ook nog wel een soort belangen bij. Want ik, ik ga daar als het goed is een feestje organiseren. De dag voor afgaand aan het festival. Op de camping. En, uh, maar dat, dat is dat, ja, voor iedereen die denkt van... Nou, het Seacat heb ik wel veel van gehoord. Uh, maak het af en toe iets groter. En ga naar Exit. Dit jaar hoef je het voor de line-up op zich nog niet te doen. Want daar Vertel staan ook... even vooral hoe het eruit ziet. Ja, het, het is een... in Servië in een prachtige stad Novi Sad. Ja, het is inderdaad op zich al een mooie stad. Er ligt bij die mooie stad. Die stad is zo mooi, omdat daar een fort ligt, en uh, bovenop een berg. Uh, en in dat fort, tussen de muren van dat fort uh, wordt dat festival gehouden. En dat festival wordt gehouden sinds uh, Milosevic daar is weggejaagd, bij wijze van exit. Uh, elf jaar geleden hebben ze daar, of twaalf jaar geleden inmiddels, hebben ze hem toen uitgezwaaid, letterlijk. Uh, en dat festival zou pas afgelopen zijn, op het moment dat hij weg was. Dus dat festival heeft honderd dagen op de dag afgeduurd. En sindsdien denken ze elk jaar, nou laten we dan vier dagen doen, maar we gaan er in ieder geval een gek festival van maken. Ja. Top, wow. ja. Het is fantastisch. Het is en het mooie is, het is overdag, ik ben er twee keer geweest, Snik heet, graad of 30. Daarom begint het pas s'avonds. Ja, echt, echt later. Heel prettig, ja. Om tien uur. Maar het is bands, muziek, alles om, of, uh, theater, alles om elkaar, of is het echt alleen maar muziek? Ja, nou, bijna alleen muziek. En veel dance ook. Ja, ja. veel dansen. een enorme uh, ja, arena met, met, dan sta je in een soort kuil. Met uh, enorme wanden ja. door en dan sta je daar met z'n tienduizenden. Je moet geen claustrofobie hebben, maar het is, uh, het is waanzinnig. En, je kan en er ook, ook wel gaat... uit, veilig. Uh, ja, er is ook wel eens iemand naar beneden gevallen. Ja, er is wat ik wel, is wel eens wat misgegaan. wel maar in principe kom je er weer veilig uit. En hoe zit er, er is toch ook nog een heel bijzonder festival in Spanje, heb ik gehoord. Ja, Benicassim, dat is het grootste festival in Spanje. Dat uh, is eigenlijk het grootste festival van Europa. Daar gaan veel mensen dus tijdens hun vakantie naartoe. Wanneer is dat? Heel duur en heel heet. Uh, dat is uh, hetzelfde weekend als Exit, dus 11 juli. Ja. Ja. Uh, zo rond die datum. Maar heel duur, wat is heel duur? Uh, denk 300 euro voor een weekend, Hallo. denk ik. zoiets. Portugal is ook nog een heel on, on, onverwacht... maar mooi festivalland. Die nemen het over van Spanje momenteel. In Spanje hebben ze dezelfde BTW-kwestie gehad als wij. Uh, dat uh, de, dat allemaal wat duurder werd. Dat hebben ze in Portugal niet gedaan. En daardoor heb je Primavera, wat altijd uh, in Barcelona werd gehouden... ook ontzettend duur was. Maar dat was ook een stadsfestival. Dat heb, uh, heeft nu ook een uh, Portugees broertje gekregen in Porto. Uh, kost nog niet de helft. Uh, en is ja, Porto, vind ik, een van de tofste steden van Europa. Dus daar wil ik heel graag naartoe. En uh, dat is, even kijken, ook in... In juni is dat al, het de eerste, de eerste weekend van en dat juni. dat is niet al te duur? Nee, 85 euro voor een weekend. En wat is daar te horen en te zien? Uh, hele hippe dingen, zoals de Rapture en wat, wat Portugese dingen, dat momenteel momenteel wel wat lekker gaat. En ze hebben daar Sweet, wat een oude Britpop oh, ja. band is die oh, er bij elkaar was... komt. Dus dat is wel gaaf. Ja, ja die, die kennen wij we nog wel. Ja, precies. Ja. <laughs> <Sorry>. ja. Ja. <laughs> <laughs> Kortom, uh, IJsland, Polen, ja. Servië. Je kan eigenlijk overal naartoe in Europa. Spanje, en, wat je al zei, dus er je is je overal naartoe. En hebben we het nog niet eens over de buiten Europa gehad. Dat doen we een andere keer. Uh, wanneer begin jij? Wanneer begin, wat is jouw eerste uh, festival? Nou, de, de eerste is... Uh, de, dat zal dan denk ik uh, in juni zijn. Uh, Portugal. Ja, Portugal. Porto, ja. Primavera. Zin in. Daar is Diederik <laughs> van Zessen in ieder geval. Dankjewel. Floortje, tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1, BNN Today. Hij is dan ook in die Houtkamp met zijn Royal Libanon. Dat ziet er lekker ja. uit. Ja, maar niet nu, want ik nee. moet toch, uh, ja, je moet er toch een beetje bij blijven. Hè? Want het staat 2-0 voor Atletico Madrid. Prachtig doelpunt weer van Falcao. Wat een voetballer is dat zeg. Ik zei al, het kost een paar centjes, maar scoort al voor de tweede keer. Twaalfde keer in de Europa League. Vorig jaar 17 keer voor Porto. Het is 2-0 geworden in de 35e minuut van deze wedstrijd. Tussen Atletico Madrid en Atletico Bilbao in de finale van de Europa League. En eigenlijk lijkt die wedstrijd al gespeeld. Maar als je Zo'n kanjer in je team hebt die echt uit het niets weer een doelpunt maakte. Alhoewel de bewegingen waren zo mooi dat hij zichzelf vlak voor de keeper vrij speelde en de bal erachter tikte. Dan heb je echt een hele grote in huis en dat wisten ze al. De Colombiaan, Falcao, heeft gescoord. Twee keer maar liefst. En zo zitten we na 36 minuten spelen bij Atletico Madrid tegen Atletiek Bilbao bij 2 tegen 0. En die, dankjewel. Tot zometeen hier aan tafel. Nienke de Jong, goedenavond. Goedenavond. Schreef, schreef Vrouw Kijk Sport. Een boek waar ik heel veel aan heb gehad, nu al. Oh, mooi zo. <laughs> Over hoe kom je deze sportzomer door. Um, ik hoop dat je heel veel ook een beetje ironisch hebt beschreven. Want het is een soort handleiding voor vrouwen. En niet alleen voor vrouwen trouwens. Hè? Nee, vrouwen en leken. En leken, vrouwen ja, en leken. Ja. Over hoe kom je de sportzomer door. Um, de Tour en het EK en de Olympische Spelen. En het gaat echt van het uitleggen van... voetbal is twee keer, is elf tegen elf. Mm -hmm. <laughs> dat soort tot hele wetswaardige dingen, zoals... Um, dat de hobby van Klaas-Jan Huntelaar karpervissen is. Exact. En met passie doet hij dat, hoor. Met ja? passie, ja. ja. ja dus uh, het is voor ieder wat wils. En uh, voor elk niveau ook wat wils. Oh. En dat uh, de vriendin van Robin van Persie... dat hij die, die al kent sinds zijn puberteit. Precies. Dat vond ik toch ook wel eigenlijk. Uh, en uh, dat je judo worpen nog voor hele andere dingen kunt gebruiken dan uh, alleen <laughs> ja. op de judomat. Maar ook met hele nuttige dingen. Bijvoorbeeld oh, over, over de tactiek in de, in de, in de tour mm -hmm. Is leuk. En over judo. Ben je nou echt, weet jij dat allemaal of heb je dat gewoon bij elkaar gesporkeld? Uh, nou, ik wist dingen, maar ik heb voor elke sport die ik heb behandeld heb ik een, uh, een kenner in, uh, in de arm genomen. Dus iemand die er echt wat van af weet. Dus allemaal ex-sporters. Bijvoorbeeld Jury Mulder, Mark Huizega, uh, uh, Inge Dekker. En uh, die hebben mij allemaal antwoord gegeven op hele domme vragen. Ja, ja uh, Nou ja, dat vond ik geen domme vragen. Maar... Volg jij nou ook een beetje de, nu, de, de jubilair league? Zeg ik het goed? Zie je? is jubilair. Dan ga je daar zwolle allang kampioen. Dan ga ik me helemaal aan mezelf schrijven. De Europa League, Atletico Madrid, Atletico Bilbao. Ik uh, was nog niet aan het luisteren, maar uh, als het opstaat kijk ik altijd mee. Maar van voetbal heb je ook verstand? Klein beetje, Jesus. Ja. Wat een vrouw. Wat een vrouw. Wat een vrouw, hè? <laughs> wat een vrouw. <laughs> wat een vrouw. Ze schrijft een heel goed boek en dat hoor je zo meteen rond kwart voor tien. Exit Holland. Ja, Exit Holland. Iedere dag reizen wij uiteraard de wereld over voor mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Libanon. En daar is onze Exit Hollander Sam van Vliet. Sam, goedenavond. Hey, goedenavond. En daar viel het jou op dat veel mannen van middelbare leeftijd moeite hebben met het vinden van een vrouw. Zo ook uh, Ahmed, jouw uh, buurman, die is zo'n man. Wat, wat, waarom lukt het ja. er maar niet? Uh, hij heeft een, een beetje een uh, vertekend schoonheidsideaal, naar mijn idee. <laughs> Namelijk? Uh, nou ja, in Libanon uh, staat bekend uh, als uh, het land in het Midden-Oosten van de films en de muziek. En de muziekclips waar uh, mooie schone Barbie-dames uh, dansen. Ja. En daarom willen alle mannen zo'nzelfde dame. Ja, zo'n dus hele de slanke, de opgepompte, zo'n type. Sorry? Zo'n hele slanke, met opgepompte tieten en opgeblazen lippen, zo'n typeje. Ja, precies. Ja, uh, ja dus plasticurgie uh, ja. is heel, uh, heel beroemd hier in Libanon. Ja. En je kan er zelfs een lening op krijgen als enige land in de wereld, heb ik gehoord. En Ahmed en, uh, en is gewoon niet de type dat dat soort vrouwen aantrekt? Nee, nee. Ahmed uh, is wat, uh, wat, wat verder in de 40 en uh, heeft al een buikje. Hij uh, heeft een winkeltje beneden mij in de beneden waar ik woon, in, in, de grote, in het grote flatgebouw. Hij is heel aardig en, en lief, maar uh, hij wil op zoek naar die ene hele slonk, sl, slanke dame van 21. En hij ziet eruit als Zorro, toch? Dat helpt ook niet, lijkt me. Ja, ja. <laughs> hij heeft mooie zwarte lange haren naar en en zijn baard getrimd. Als Zorro. Ja. Uh, maar, maar ik zit veel met hem daarover te praten. Over wat voor vrouw hij nou wil in zijn leven en, uh, en met wie hij nou wil gaan trouwen. Ik uh, probeer hem een beetje tussen de lijnen door advies te geven. Dat hij misschien op zoek gaat, moet gaan naar een vrouw uh, binnen zijn bereik. Maar uh, ja. het beeld in Libanon is toch anders. Ja, en we noemen u even Ahmed. Maar eigenlijk is Ahmed een beetje exemplarisch voor de, de middelbare man in Libanon. Want die hebben het de, met z'n allen een beetje moeilijk om aan een vrouw te komen. Ja, ik heb veel meegehoord. Veel mannen, ook jongere mannen, uh, die uh, vinden het heel moeilijk om een vrouw te krijgen. Ook omdat vrouwen veel eisen stellen. Uh, vrouwen die werken hier ook veel. Uh, ja. En de man moet dan wel wat meer bieden dan uh, alleen een etentje. Uh, dus, uh, Zoals? Die moet, wat dan? Uh, een auto of de huur betalen of, uh, of vakantie meenemen. Dus die moet uh, goed uh, in het geld zitten. De huur betalen? Ja, ja, de vrouwen eisen veel en ze voelen dat ze veel kunnen eisen, ja. zeker als, uh, als ze er goed uitzien. Wat een land, hè? is de Libanese normen dan. Ja. Maar goed, dat, uh, de, dus in het algeheel zou je kunnen zeggen, de Libanese mannen moeten misschien een klein toontje lager zingen en een gewone vrouw aan de haak proberen te slaan. Ja, lijkt me wel, of niet, uh, niet het beeld volgen van de, van de, Filipis, van de libanese televisie. En onderwijl is Ahmed nog steeds vrijgezien. Ja, maar Lu ik, ben er, ik ben er wel om bij te staan, hoor. Lukt het jou ja. wel met die mooie Libanezen? Uh, nee, nee, ook niet. Dat nee, is een niet. <laughs> oh, je probeert het wel. <laughs> Zeker. <laughs> nou, dit lijkt me voor iets voor een volgende uitzending. Ik hoor, ik ja, hoor, ik ja. hoor je in net al achter zitten. Goed, Sam, Sam van Vliet, dank je wel. En die houtkamp. Ja, ik zei net allemaal hele rare dingen. Maar we luisteren natuurlijk naar Atletico Madrid, Atletico uh, de Bilbao. Ja, je bent op drie vanavond. Uh, niet <laughs> alleen vanavond overigens. Atletico uh, 2-0 voor tegen uh, uh, Atletiek de Bilbao. En uh, twee jaar geleden was het in Hamburg de finale. Nu in uh, Boekarest. Even nog de hoekschop van Diego meenemen. En die bal komt voor het doel, maar wordt uh, weggekopt. Diego overigens speler die ook voor heel veel geld uh, van club naar club is gegaan. Onder andere uh, van Werder Bremen. Heeft ook bij Porto gespeeld waar Falco ook speelde en uh, ging uh, naar weer de Bremen, ging naar Juventus, ging naar Wolfsburg. En nu dus in uh, Madrid bij Atletico, goede voetballer, de middenvelder. Maar de beste voetballer is Falkau, twee keer gescoord, 2-0. We zitten uh, drie minuten voor de rust. En twee jaar geleden, dat wilde ik vertellen... Atletico Madrid tegen Fulham in Hamburg. Toen werd het 2-1 na verlenging. Toen had Atletico Madrid heel wat meer moeite. Maar wonnen wel de uh, Europa League, zoals hij tegenwoordig heet. Vroeger bekend als UEFA Cup. Balbezit weer voor uh, uh, Falcao aan de linkerkant. Nu, hij is zeer bedrijvig, maar moet ook uitkijken. Hij Heeft al een gele kaart achter de naam. En uh, kan zomaar een tweede krijgen. Dat uh, zal nu niet gebeuren. Het was trouwens Felipe Luis. Een... Braziliaan. Uh, het leuke ook trouwens van Atletiek Bilbao. Ik heb het al eerder uh, over de naam gehad. Alle spelers in dat team zijn ook basken. En dat is uh, toch ook redelijk uniek. En die basken die staan weer met de rug tegen de muur. Want uh, uh, Atletico Madrid is gewoon sterker. Levert een hoekschop op. 43 minuten gespeeld. En het lijkt erop dat Atletico Madrid eh, voor de tweede keer in drie jaar de Beker gaat winnen. De Europa League Beker. Vorig jaar was het Porto met in de gelederen Falcao. Falcao ging naar Atletico Madrid en gaat het daar ook winnen. Want hij heeft twee keer gescoord na 43 minuten spelen. 2-0. Atletico Madrid leidt tegen Atletiek Bilbao. Radio 1. Het NOS-journaal. Let Freddy van Tijn. President Obama vindt dat homo's in de Verenigde Staten met elkaar moeten kunnen trouwen.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 Na bestaande van Srebrenica slachtoffers houden Karremans en twee andere leidinggevenden mede verantwoordelijk voor het bloedbad onder Bosnische moslims in 1995. En de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft het contact met een belangrijke milieusatelliet verloren. De ESA gaat ervan uit dat die satelliet Envisat verloren is gegaan. Envisat werd in 2002 gelanceerd... Hij verzamelde sindsdien gegevens over verandering in de oceanen en de atmosfeer. En de Europese onderzoekers dachten dat hij het na vier jaar al op zou geven... maar de satelliet heeft het tien jaar uitgehouden. En Vizelt had de van een, omvang van een vrachtwagen. Het was daarmee de grootste satelliet die in Europa is gebouwd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today. Wat een mooi verhaal, Veenhoven. Ja, dankjewel. Nieuws uit Engeland dan. Jack de Ripper, de bekendste seriemoordenaar nou ja, aller tijden toch wel. Die eind 19e eeuw vijf prostituees verminkte en vermoorde. Die was een... Vrouw, schijnt het. Dat beweert tenminste schrijver John Morris in zijn nieuwe boek. Nou, Engeland in rep en roer natuurlijk, door deze Jackie de Ripster. Michiel Willems is onze man. In Londen, Michiel, goedenavond. Hai, goedenavond. Ja, het is een heel gruwelijk verhaal hè, van die Jackie de Ripper. Die, die, die hoeren die werden opengesneden, baarmoeder werd eruit gerukt, met sommigen zelfs meegenomen. En dan is het nu in één keer het werk van een vrouw. Dat is toch bijna niet voor te stellen. Nou, waarom niet zou ik zeggen, maar... Uh, in dat wij toch weer zachte aardige tipjes zijn. Nou, er zijn toch ook wel aardig uh, bloedige vrouwen geweest in de geschiedenis, volgens mij. Maar in dit boek, in dit geval, is het toch wel opzienbarend, want nu toe waren het inderdaad altijd mannen die voor Jack the Ripper in aanmerking kwamen. En uh, John Morris beweert inderdaad in zijn nieuwe boek, Jack the Ripper, The Hands of a Woman, uh, dat hij na het bestuderen van duizenden medische en juridische documenten tot de conclusie is gekomen dat het uh, wellicht wel een vrouw is. En wie zou het zijn dan? Dat zou Lizzie Williams zijn geweest. En dat was niet zomaar iemand, dat was de vrouw van John Williams. En dat was de persoonlijke arts van Queen Victoria. Dus iemand uit hele gegroeide kringen. Iemand die thuis was in royalty en bij ministers en hoge officieren... En haar man had ook nog eens een keer een abortuskliniek in Oost-Londen... het gebied van uh, Jack the Ripper. Mm -hmm. En nou zei het zo dat Lizzie Williams geen uh, kinderen kon krijgen. Dus jarenlang heeft ze daar in de kliniek van haar man... allerlei vrouwen, voornamelijk arme prostituees, voorbij zien trekken... Mm -hmm. die allerlei zwangerschappen beëindigden. Juist datgene wat zij zo graag wilde. Dus ze heeft er waarschijnlijk heel veel wraak en heel veel woede... en heel veel frustratie opgeborreld. En dat zou dan volgens deze schrijver uit hebben in, uh, in de Jackie ja, ja. wat een verhaal en heel heel Engeland staat op zijn kop, he nu. Ja, iedereen is hier wel een beetje van in de war van goh, wat een spannend verhaal en wat een goed verhaal. Want uh, John Morris, die schrijver, heeft een uh, ja goed beargumenteerd uh, verhaal bij elkaar. ja Maar hoe komt hij erbij dan? Nou, hij heeft dus allerlei documenten opnieuw bestudeerd. En hij heeft ook gekeken naar het motief. Want je vraagt je natuurlijk af: goh, zeker in die tijd, hè, als er elf prostituees worden verkracht, waarvan vijf de baarmoeder helemaal wordt opengesneden. Twee daarvan is de baarmoeder volledig weg. Maar er is geen seksueel motief. Die vrouwen zijn niet verkracht, die vrouwen zijn niet betast. Ze zijn niet verkracht. Vermoord, maar niet verkracht. Nee, maar niet en verkracht. Zou... Ja. nee, en dat zou dus ook verklaren. Of kunnen verklaren waarom het een vrouw is. Ja. En zou dus ook kunnen verklaren waarom de baarmoeder dus was weggehouden. Nou, nou is die Morris niet de eerste die dit beweert hè? dat het een vrouw was? Nee, je had een paar jaar geleden al een Australiër... en die heeft toch geprobeerd DNA-materiaal te onttrekken aan brieven... die Jack de Ripper of die moordenaar dan naar de politie in oost zouden hebben gestuurd rond 1890, om een DNA-profiel te bouwen. En in zijn eind eindconclusie schreef hij van... nou, op basis van dit DNA-profiel zou het heel waarschijnlijk wel een vrouw kunnen zijn. Jeetje, ja, het is, uh, is, is, is een mooi verhaal. Het is maar een beetje een, een spookje. Um, de vraag is even, hoe is het met die dame afgelopen? Om wie het zou dan zo gaan, uh, Lizzie Williams. Uiteindelijk werd haar man hoofdverdacht in deze zaak. En dat bracht natuurlijk Queen Victoria heel erg in verlegenheid. Hij bracht ook uh, ja, de hogere klassen in Engeland in verlegenheid. Dus hij min of meer is hij verbannen naar uh, de kust van Wales... waar hij met zijn vrouw dus, dus de mogelijke Jack de Ripper ja. een hele rustige oude dag zijn gestorven. Ja. Dus de, de, de, de arts van Queen Victoria was hij. Goed, zij, zij zou dus met hem meegegaan zijn. En daar hebben ze nog kennelijk samen nog happily ever after geleefd. Ja, ik bedoel, behalve Queen Victoria had je in die tijd niet zoveel carrièrevrouwen. Dus als je man weer ergens weer naartoe overgeplaatst... <lacht> dan ging je natuurlijk mee. Ja. Dan ging je mee. <lacht> ja, en nu, want alle boeken zijn geschreven, alle souvenirwinkels liggen vol met Jack the Ripper. Er moet heel wat gebeuren in Londen nu. Er moet heel wat omgegooid worden. Ja, nou ja, er komt wellicht nog een Jackie of een Jacqueline bij dan. Ik bedoel, het klopt wel een beetje wat je zegt. Want Moore zegt bijvoorbeeld aan het einde van zijn boek, goh, uh, de, deze nieuwe theorie die ik nu lanceer, die zal helemaal niet populair zijn onder zogenaamde ripperologisten. Uh, dus dat... Ja, en die altijd hebben gehouden, god, het zijn mannen. Want heel veel um, films, heel veel televisieseries, uh, tientallen geschiedenisboekjes zouden ja. dan natuurlijk uh, niet meer kloppen. En het idee is natuurlijk ook wel juist dat je dan niet weet wie het is. Dat is wel een part of het, het, het mysterie, lijkt me zo. Ja, dat wel. Ik bedoel, uh, maar het is natuurlijk geen mythe, dat kun je niet zeggen. Er zijn nee. toen de tijd in 1890 wel allerlei. Uh, vrouwen op een gruwelijke wijze vermoord. Dus het is toch, heel veel mensen willen, zouden toch beter laat dan nooit willen weten wie daar toch achter zat. Wellicht dus Lizzie Williams Jackie de Ripster. Michiel Williams in Londen, dankjewel. Ja, heel erg graag gedaan. Van Londen naar China. In China en kunnen ze binnenkort ook gaan genieten van de talentenjacht met de draaiende stoelen. John de Mol namelijk, die heeft The Voice verkocht aan een Chinese televisiezender. En The Voice is daar nou in de loop van dit jaar ergens op de buis te zien. En als je nou denkt, dit is vast iets compleet nieuws voor de Chinezen. Nou nee, er is talent genoeg in het Aziatische land. Zoals deze winnaar van China's Got Talent, Liu Wei. Klein detail, hij is een pianist zonder armen. je dan mee zou doen aan de blind auditions van The Voice, zou die waarschijnlijk niet zo ver komen. Ja, nou, gelukkig is is ook echt Chinees gezicht. Je Hier een paar gouden keeltjes uit China's God Talent. Dat vind ik toch niet gek voor een Chinees. Nou, misschien wordt de winnaar van The Voice of China wel net zo beroemd als de Aziatische cultheld Wing. wing. A a you know. okay, okay, okay. Zo horen Chinezen te klinken. De Voice dus verkocht van John de Mol aan China en in de loop van dit jaar daar te zien. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. And if things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind.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 I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you better now. now I'm gonna paint you by numbers And colour you in If things go right, can frame it And put you on a wall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 And out of all these things I've done I will love you better now Lego House Ed Sheeran. Ja daar BN komt hij Willemijn I voor veel vrouwen en ook mannelijke zei Nienke de Jong net al... voor een vrouwelijke en mannelijke sportleken is het een regelrecht hel. Over een paar weken, dan begint de sportzomer. En dat betekent dus een zomer lang alleen maar EK-voetbal... de Tour en de Olympische Spelen op televisie. Ja, en wil je dan bij de koffieautomaat toch nog een beetje mee kunnen lullen... dan moet je toch af en toe eens een keertje naar die sport kijken. En toen dacht Nienke de Jong, NRC-columnist en schrijfster, weet je wat, dat kan je ook leren, de edele kunst van het sport kijken. En dan, dan vind je het leuk. En daarom schreef zij het boek Vrouw kijkt sport. Nienke, nogmaals, goedenavond. Dankjewel. En uh, ik moet zeggen, ik ben nu al blij met je boek. Mooi. Um, want uh, ik keek vroeger altijd uh, studio sport met mijn broertje en mijn vader, net zoals jij met je drie broers gelachen. Mm -hmm. en je ja, vader. Sommige dingen heb ik nooit helemaal begrepen, zoals bijvoorbeeld dit. Ruiten, wat iedereen interpreteert, is hetzelfde ja. als bijvoorbeeld iemand helpen in het veld. Ja. Dan denk je altijd dat je naar dat iemand toe doen. moet. Ja? Want? Je, dat dat je helpt je iemand doen, het meest je. als je een keer wegloopt. Ja. Dus bijvoorbeeld, stel dat ik een bal heb, ik speel graag één tegen één. Dus bij helpt, wil zeggen dat je weg moet lopen. Ja. Maar iedereen zegt, hé, hey, help eens iemand, dan zeg ik dat je naar iemand toe historisch fragment Kruif bij Barend en van Dorp... die de ruit uitlegt op zo'n uh, wit overtrekvel. Ja, die snapt er toch niks van zo? Nee, ja, ik heb er nooit iets van begrepen. En dan, nee. jij legt het mij. Ja, ik geloof, ik ben overigens, ik heb het even nagevraagd... ik was de enige op de hele redactie die het niet snapte. Uh, oh. Maar goed, volgens mij ben ik niet de enige op aarde die het niet snapte. Nee, toch? nee want het wordt ook eigenlijk nooit uitgelegd. Dat is al het probleem met voetbal. Uh, uh, voetbalanalytici gaan er altijd vanuit dat je alles al weet. Ja. Dus Leg jij het gewoon even in een paar heldere zinnen uit. Nou, een op, uh, op het middenveld. Het gaat er dan om dat uh, de vier uh, middenvelders... dat er van de, de twee middelste middenvelders... de eentje een beetje naar achteren staat... en de andere een beetje naar voren. En dan krijg je een ruit, zoals simpel het. Ja, het. Dat kon Cruijff ook wel, maar... Dat maar dan in 16 zinnen. Had je wat veel woorden voor nodig. Um, ik vroeg me inderdaad af, nadat ik het even op de redactie had gevraagd... dacht ik, ben ik nou zo stom en mm. de rest nou zo slim... Nee. Of, of merk je ook onder vriendinnen... en dat er wel meer mensen zijn die dat soort dingen niet precies weten? Ja, er zijn, bedoel, er zijn mensen die niks van sport weten. En dat maakt er niet uit. Ik bedoel, ik bedoel, heb uh, Vier jaar geleden keek ik een keer ook een, een eindtoernooi met uh, vriendinnen van mij. En toen zaten we een wedstrijd te kijken. En aan het eind van de wedstrijd zijn vriendinnen vriendin zei... nou, dat is toch ook slordig. Dan hebben ze van die borden erachter laten staan, achter die spelers. Waarop staat Oostenrijk-Zwitserland. Maar dit was een wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar zei, nee, maar het eindtoernooi is in Oostenrijk en Zwitserland. Oh, oké. Okay. En voor die mensen heb jij dus nu een boek geschreven over vrouw, vrouw sport. maar ook voor alle uh, uh, mannelijke sportleken, toch? Ja, want ik bedoel, uh, er zullen genoeg mannen zijn die heel veel van voetbal weten, bijvoorbeeld. Maar wat weten die nou van baanwielrennen, bijvoorbeeld, of van, van judo? Ja, en het mooie is, mooi, drie hoofdstukken, um, eerst uh, het EK, dan de Tour en dan de Olympische Spelen. Um, is het echt de bedoeling van, ik moet iedereen aan de sport krijgen? Zit dat erachter? Nee, helemaal niet. Maar ik vind het zelf zo leuk. Ik ben zelf zo enthousiast over sport kijken. Bijvoorbeeld naar de Tour de France kijken, daar zit ik drie weken gewoon op de bank. Um, en ik wil dat gewoon heel graag uh, wel een beetje overbrengen. Want het is eigenlijk heel makkelijk... Uh, als je maar een paar dingetjes weet, is het veel leuker om er naar te kijken. En ik denk, als dat zo makkelijk uit te leggen is, dan moet ik er ook een boek over schrijven. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben, ik ben wel een liefhebber, uh, sportliefhebber, maar geen enorme sportkenner, uh, uh, tegenstelling tot jij. Um, ik, ik merkte het zelf vorig jaar. Ik heb voor het eerst uh, vorig jaar de Tour goed gevolgd. Mm -hmm. En ik dacht altijd, dat was een, gewoon een groepje man die als een, als een blinde idioten achter elkaar naar Parijs rijden. En toen bleek dat er allemaal intriges, ja, ja de, en, en belangen die je, die je allemaal niet ziet uh, aan al die tricotjes en die malende benen. Ja. Dan hoor je niet uh, wat er achter in de ploegleiderswagen besproken wordt of uh, welke renner wel weg mag sprinten en welke absoluut niet. En dat beschrijf je allemaal heel mooi, al die tactieken hoe dat allemaal werkt. En uh, nou ja, de, de, lieve luisteraar, um, je hebt er ook nog wat aan. Ik vroeg dat net ook al even tussendoor. Heb je dat nou allemaal opgezocht of is dat? Uh, jij weet dat gewoon allemaal. Ik uh, weet wel dingen. <laughs> uh, door dus die rijke opvoeding die ik heb gehad met alleen maar broers, waardoor wij thuis echt heel veel over sport praten maar uh, voor elke sport die ik heb behandeld heb ik dus uh, een paar kenners uitgenodigd die er echt veel van af weten zodat uh, de informatie ook gewoon uh, echt goed getoetst is bijvoorbeeld door Mark Huizenga, Juri Mulder ja. Maarten de Kroo. Maar als ik uh, jou morgen uitnodig om uh, in een kroeg in Amsterdam gezellig een, een pubquiz te gaan spelen moet ik jou in mijn team hebben als het over sport gaat? Uh, Onder voorbehoud, ja, ja. Het is natuurlijk. <laughs> ik zie hier lachen. Uh, shit, ik ja, kom. ik heb een beetje het gevoel dat er nou aan gaat komen. Wie was de laatste Nederlandse winnaar van de Vuelta? Van de Vuelta, die is volgens mij nog nooit gewonnen door een Nederlander. Jeetje, er staat gewoon op mijn blaadje Joop Zoetemelk Ik mag leiden dat het oh, klopt. Ja, dat zal allemaal kloppen. Ja. Ke Kees, de redacteur, ik mag leiden dat het klopt. <laughs> ja, klopt. Hij ja, zegt het het klopt Joop Zoetemelk 1979. Toen was nog niet eens geboren. Oh, oké. Okay, nou, in print. voor jou. Oh. Wie had de bijnaam de Dolle Tartaar? Ach, oh, damn it. De Dolle tartar, Geen flauw idee. Abdou Shaparov, oh, goed. Ja, ja. Uit Oezbekistan. Ja, ja. Abdou Shaparov, ja. Oh ja, ja, dat weet je dan weer wel. Ja, dat dan weer wel. Maar dolle... oftewel, oftewel Abdou, de Dolle Tartaar. En zo werd hij genoemd vanwege zijn roekeloze sprintgedrag. Wat een klepper? Ja, jeetje. Het is ook wel een beetje flauw. Ik heb geen flauw idee. Een uitzonderlijk goede renner. Nou, dat staat niet in mijn boek. Nee, dat klopt. Want er staan heel veel andere leuke dingen. Een van de leuke hoofdstukken vind ik inderdaad over de tour. Mm -hmm. En het gaat heel, wat jij mooi beschrijft is waarom het zo mooi is. Is vanwege het vocabulaire. Mm -hmm. Even een voorbeeldje. Oh, die hebben we niet. Hoor ik nu. We kijken even of we hem wel hebben. Nou ja, maar het is ook niet... Het was de Koeptepedaal. de pedaal. Ja, ah, dat weet je dan weer wel. Want daar schrijf je zelf over. Luister even mee. Hier gaat Dekker demarreeren. Het is waar, hè? Dekker demarreert. Vlak voor de finish, demareert dekker. Hollema zit daar te harken, maar hij zit er wel. Probeert het peloton op een lint te zetten. Probeert waaiers te vormen. Dat lukt niet. Hij rijdt moeiteloos mee. Mooie pedaal. Ja, schitterend, hè? En dat is? Um, een coupe, hij rijdt moeiteloos mee. Nee, nou koep ja, de, dat, coupe, de, pedaal. de, de Het Dat gaat gewoon hartstikke makkelijk. Ja. Ja. Dat is het gewoon. Ja. Dat is gewoon heel makkelijk. Dus wat mooie dingen, die vond ik heel erg mooi. De bietenbrug opgaan. Ja. Wat zit dat nou weer? Ja, als je niet meer goed mee kunt komen, dan ga je de bietenbrug op. En waar staat het op? Uh, dat het, daar heb ik geen flauw idee, maar ik, ik neem aan dat als je een bietenbrug over moet, dat dat best zwaar gaat. Ja, ja. Nou, ja. Zo, zoiets is het. Ja. ja, maar het zijn ook ja. echt van die uitspraken waarvan je dan denkt, oh, nou, dit heeft gewoon een commentator onder de douche staan bedenken van dit klinkt gaaf. Laat maar, ik dit er gewoon in, in gooien. Maar dat vind jij ook het mooie aan de tour, dit soort dingen. Ja, fantastisch. Ik bedoel dat Maarten de Kroon altijd zegt hij zit de linkerballen. Hij ja, slaat het op? Dat is dat iemand heel goed is, toch? Of? Nee, dan uh, zit je een beetje de, de tegenstanders een beetje te fucken. Oh, nee. zit te linkerballen. Maar dat heeft hij toch inderdaad gewoon zelf bedacht. Ja, ik geloof het wel. Het is niet een. Uh... Ja, maar dat is het leuke aan de tour inderdaad. Dat uh, je krijgt er een heel nieuw vocabulaire bij als je het een beetje volgt. De derde bal. Ja, het uh, is een steenpijst <laughs> bij een bal in de buurt. Dan ben ik wel weer blij dat ze het zo noemen. Mm -hmm. Een Mongolenwaaier. Ja, dat als je in het achterste groepje zit... Kijk, als je in een waaier rijdt, als er de wind van de zijkant komt... gaan de renners altijd in een waaier rijden... zodat er eentje in de, in de wind zit en de rest erachter uit de wind kan zitten. En zo draaien ze dan rond, zodat iedereen een stukje in de wind fietst. Maar, waar, maar waarom een Mongolenwaaier dan? Nou ja, als je dan net, afvalt, van, net van de waaier afvalt, dan zit je vol in de wind. Ja. Dat is de Mongolenwaaier. <laughs> Jasp, een chaspatat is uh, als, je, uh, uh, dus als er een groepje al vooruit is... en uh, tussen het groepje en het peloton zit één renner. Die probeert nog bij het, uh, bij het groepje vluchters te komen, maar het lukt niet. Die verspeelt natuurlijk heel veel krachten. Die zit helemaal in zijn eentje en hij schiet er niks meer op. Dat heet een chaspatat. Is het gewoon een zakpatat eigenlijk? Nee, echt een chaspatat. En wat is een chas? Dat is iets Ja. <laughs> Ik ben mijn, mijn VVO4 Frans, kom je verder nog niet uit. Ik ben het ook even niet. Nou ja, dat is allemaal erg leuk. Ik, heb het, ik had geprobeerd het allemaal uit mijn hoofd te leren, maar ik was nog niet. Ik had ze nog niet allemaal. Mm -hmm. uh, nee, mag je morgen over horen. Het is heel leuk. En het wordt allemaal mooi uitgelegd. En ook de tactiek voelt van judo en zo. En mm -hmm. daar had ik ook nog best wel wat aan. En alles leuk. En aardig dacht ik. Ja, ja, al die inhoud, maar gelukkig gaat het ook over mooie mannen kijken. Mm -hmm. en daarvoor kijken wij dames toch ook. Ach, ja. En welke en? sporten kan je aan het beste kijken? Roeien. Ja. Dit vind echt. Dat is mijn geheime tip. Roeiers hebben eigenlijk het best ontwikkelde lijf. Matthijs Vellega heb ik geïnterviewd voor dit boek, een man uit de Holland 8. Die zei ook van ja, wij zijn het meest, meest allround getraind. Wij fietsen, wij schaatsen, wij ontwikkelen onze bovenspieren, onze, onze romp, maar ook onze benen, onze armen. Heerlijk, heerlijk dat hij er ook zelf voor uitkomt. Precies. Hij zegt <laughs> ik heb gewoon een heel goed lijf. Nou, hij heeft helemaal gelijk. <racht> ja. ja, dat zijn een soort van, weet je, die Griekse goden die je op beelden ziet als je door Florence loopt. Nou, uh, ja. terwijl wij, goden. terwijl het gaat altijd over de voetballers. Dat zou ja. dus, ze ook een lekkere jongen zijn. Nee, nee, daar zit een hele theorie achter. Uh, die ik uitleg in mijn boek. Let ja, dat is een mooie theorie. Ja, ja Voetballers zijn alleen knap in een groep. Ja. Dat heet het uh, cheerleader effect. <laughs> dat is, uh, bij cheerleaders is het ook zo. Die lijken in een groep allemaal heel knap. Maar bekijk je ze één voor één, dan zijn ze best wel lelijk. En uh, Het wordt ook altijd Spice Girls effect genoemd. Spice Girls waren ook in een groepje <laughs> ja. leek het heel wat. Eén voor één is het echt niet om aan te zien. Maar, sorry, maar ik zie zelfs in een groep dat Wesley Sneijder... Nee. Nee. nee, maar ze fijnt ze het door allemaal dezelfde pakjes aan te doen: haartjes in de gel, sjaaltje om. Ja. Je kent het wel. En dan lijkt het heel wat. Eén op één. Het is overigens jammer dat het de zomerspelen zijn, want de lekkerste mannen zitten natuurlijk bij de winterspelen, namelijk de schaatsers. Ja, die hebben natuurlijk wel die bovenbenen, maar die bovenbenen heb je ook bij het wielrennen. Ja, en dat kopje ook, Mark Tuyters. Ik bedoel, ja, hallo. Ja, nee, dat bedoel Staat ik. moet even mijn... gewoon nog een boek schrijven. Op nummer 1, 2, 3 en 4 is Mark Tuyters. <laughs> Um, jij wil natuurlijk eigenlijk vroeger, toen je klein was... misschien nog steeds wel het liefst zelf ook topsporter worden. Uh, nou, niet helemaal, maar zo nu en dan doe ik nog alsof. En Daar moet je even het einde van je boek voorlezen. Denk Dat is de. goed. Maar heel, heel soms voel ik mij ook een atleet. Wanneer ik op een zaterdagmiddag een rondje heb gefietst. Als ik dan op mijn wielerschoentjes door het huis loop... leukend aan mijn bidon, dan lijkt het heel wat. Als je er 30 kilo vet vanaf denkt, lijk ik bijna een wielrenner. En op die momenten kan ik in mijn hoofd een interview met mezelf houden. Murmelde ik dat dit lekker ging. Dat de benen goed voelden. Dat ik nog moest zien hoe het herstel zou verlopen. Maar dat ik hoopte dat ik morgen weer mooie dingen zou kunnen gaan doen. Dat denk ik. In mijn hoofd. Het is te treurig voor woorden. Maar dichter bij topsport kan ik niet komen. En verder kijk ik wel gewoon. Ik kijk en bewonder. Een hele zomer lang. En je hebt met mij overgaan. Ik was het al van plan, maar ik weet het nu zeker. Ja, ik ga een racefiets kopen. Heel goed! Kijk. En je hebt eerder ook een boek geschreven over vrouwen en racefiets. Ja, toch? vrouwen en fiets samen met Marijn de Vries. Dus dan uh, moet je die gewoon kopen en dan ga weet ik je ook ik dat ook meteen uit allemaal. Ga de bibliotheek halen en ik ga meteen zaterdag fietsen. Nienke jong die scheve vrouw, kijk, sport ligt nu in de winkel. En uh, ja, je steekt er wat van op. Het is nog leuk ook. dankjewel je Nienke. En die? Ja, wel. Ja, het lijkt me voor jou misschien. Nou ja, voor je vrouw misschien. Ik weet niet. Een vrouw uh, die, die, die fietst, van? Uh, die, ja, die fietst uh, fors, mag ik wel zeggen. Die fietst Naar fors. Naar werk, elke elk dag uh, 15 <laughs> kilometer heen en Zo. 15 kilometer terug. Ja. Zal je een getrainde vrouw hebben. Absoluut. Loopt ook... Uh, uh, marathons en dat soort. Uh, idiote Schietje, dingen. Ja, <laughs> <laughs> ik niet. <laughs> ik, ik, kijk, ik, kijk, ik kijk naar voetbal. <laughs> Atletico Madrid en wat tegen. Zie je? Uh, ja, Atletico Madrid tegen Atletico de Bilbao. Uh, tweede helft is begonnen, twee minuten oud. Eerste kansje eindelijk voor Bilbao, voor de Basken. Een invaller. Ibai. kreeg uh, een mogelijkheid. Staat overigens nog altijd 2-0 door twee doelpunten van Falcao. En uh, ja, Atletico Madrid is gewoon de betere ploeg. Overigens, volgend jaar, nu wordt het in uh, Boekarest gespeeld. Elk ja, in een andere stad. het jaar wordt het flink reizen. Want dan wordt het in de Amsterdam Arena gespeeld, de finale. Nu dus in Boekarest. Drie minuten gespeeld in de tweede helft. Twee Spaanse ploegen. Atletico Madrid tegen Atletiek de Bilbao. Het staat 2-0 voor de Madridenen. live Carol Emerald. Weer en Today. Ja. Willemijn Veenhoven. Dat is natuurlijk gewoon Nederlands. Carol Emerald. Tijd voor dat laatste woord. En dat is vandaag voor schoenenontwerper Floris van Bommel. Dus ik sta daar afgelopen vrijdag in Berlijn voor een interview. Een fotoshoot. En om het ijs te breken zeg ik tegen die fotograaf. Zorg even dat mijn dikke pants niet zo opvalt op de foto. Grapje natuurlijk, want ik heb helemaal geen dikke pants. En ik verwacht dus ook het net antwoord in de trant van... Ah joh, je hebt helemaal geen dikke buik. Maar hij zei alleen maar, ik ga mijn best doen. Dus. <laughs> en dan hierdoor jullie ook heen Onderweg van de Noordkaap naar huis. Lekkere vakantie gevierd daar. Helemaal uitgerust. Nou, de komende drie maanden uh, worden heel erg belangrijk. Richting spelen. Goede voorbereiding zonder de zures. Dus volgende week gaan we beginnen. En schrijfster Naima Elbezas. Wat ik dus totaal niet kan begrijpen... is dat er moslims en joden zijn... die het niet kosher of halal vinden... om orgaandonor te zijn. Nee... God had blijkbaar veel meer van gelovigen die intact het graf ingaan. Hebben de maden tenminste wat te vreten. Maar het aller, aller, allerlaatste woord is gewoon voor Amy Houtkamp. En zo hoort het ook. Het is uh, 2-0. Atletiek. De Bilbao staat achter tegen Atletico Madrid in een stadion in Boekarest. 55.000 mensen zitten te kijken. Maar ja, die doelpunten vielen nogal vroeg. We zitten nu in de tweede helft. 7, 8 minuten gespeeld in de tweede helft. 1-0 werd het door Falcao. In de zevende minuut, 34e minuut, Falcao 2-0. En uh, beide ploegen hebben overigens een Argentijnse trainer Diego Simeone. Zelf een hele goede voetballer geweest is de trainer bij Atletico Madrid. En Bielsa ook een Argentijn bij Atletiek de Bilbao. Nu balbezit weer voor Bilbao. Probeert terug in de wedstrijd te komen. Maar het lukt niet, want als het nodig is, dan wordt er een overtreding uh, gemaakt. Zoals nu ook gebeurt tegen Mouniaïn. En nu heeft Mouniaïn weer de bal. Kom... Wordt uh, weer van de bal afgelopen. Uh, en zitten we te kijken naar de aanval van Atletico Madrid. Atletico Madrid via de linkerkant weg. Probeert dat snel te doen via een Turk, Arda Turan. Maar hij krijgt de bal niet onder controle. En dan kan Bilbao uitverdedigen. Maar het gaat wat moeizaam. Nu dan ja, de weg lokken naar de zijlijn door Atletico Madrid. En dan moet de bal hard naar voren worden gespeeld. Maar er staan hele goede verdedigers bij Atletico Madrid. In tegenstelling tot de verdedigers van Bilbao. Want die gingen flink de fout in. Stonden veel te ver te dekken bij Falcao vandaan. Waardoor Falcao twee keer kon scoren. Ik heb het al eerder gezegd, vorig jaar scoren in de Europa League voor Porto. Toen won hij met Porto de Europa League. En nu gaat hij het ook winnen met Atletico Madrid. Want zo ziet het er wel naar uit of er moet een klein wondertje gaan gebeuren. Een baskisch wondertje. Weer Atletico in de aanval via het middenveld. Goede passing, Gaat de bal naar de rechterkant. En dan kan er mogelijk geschoten worden. Nee, nog niet. Nu dan het schot van ver. Maar dat is een makkie voor Irai Zoys. De baskische keeper van Atletiek de Bilbao. Goed, we hebben... 54,5 minuut gespeeld. Atletico Madrid tegen Atletiek de Bilbao. Het is een uh, rustige wedstrijd voor de Madridene, Want Ze stonden gauw op 2-0. En dat staat het nog altijd. We kijken Atletico Madrid, atletiek de Bilbao. Na 55 minuten spelen de Europa League finale staat 2-0. En dan heb ik lekker toch het laatste woord. En, en die hoor je natuurlijk in langs de lijn zometeen. Veel plezier met hem en met Twan van Peperstraat.